10 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het eindexamen Frans voor het VWO van morgen is uitgelekt. Het college voor examens heeft dat bevestigd. Foto's van de tekst en van de vragen staan op internet. Het examen, morgenmiddag om half twee, gaat vooralsnog door. Het landelijk actiecomité scholieren roept de bijna 17.000 VWO'ers... die het moeten doen dan ook op om naar school te komen. Ze horen dan wat er verder gebeurt. Wie de foto's van het examen op internet heeft gezet is niet bekend... De afzender schrijft in een begeleidende brief dat het examen VWO Frans is gestolen door scholieren. Ook zouden andere examens gestolen zijn. De afzender zou hebben willen aantonen hoe makkelijk het is om de examens te stelen. De klachtenlijn van het landelijk actiecomité Scholieren is overbelast door het nieuws over het VWO-examen Frans. In een voorstad van de Amerikaanse stad Baltimore is een ontspoorde goederentrein ontploft. De explosie was kilometers ver te horen en te zien. Door de ontploffing zijn verschillende gebouwen langs het spoor ingestort, melden hulpdiensten. Er zijn vooralsnog geen meldingen van slachtoffers. De brandweer doet metingen om te kijken of er gevaarlijke stoffen vrijkomen. Op tv-beelden is te zien hoe een aantal treinwagons in een zigzagpatroon brandend op en naast het spoor liggen. De oorzaak van de ontsporing in de voorstad van Baltimore is onduidelijk.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 Morgen overdag bewolkt en kans op regen, in het noorden soms ook zon. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Wie helpt mijn ouders langer thuis wonen? SeniorService.nl Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was.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 langs de lijn met Diode de Graaf. Goedenavond, dit is langs de lijn van dinsdag 28 mei met onder andere de vraag: hoe lang kunnen de atletiekliefhebbers nog genieten van de FPK Games? Waarschijnlijk niet lang meer, want de gemeente Hengelo wil het FPK stadion verkopen aan FC Twente tot ergernis van FPK-directeur Hans Kloosterman. Wij zijn boos en teleurgesteld. Boos omdat het gemeentebestuur zo gemakkelijk een van haar kroonjuwelen, misschien wel de enige, te koop zet. In deze uitzending vertelt voormalig olympisch kampioen Ellen van Lange... waarom de wedstrijden in Hengelo moeten blijven. Op Roland Garros viel vanavond het doek voor Timo de Bakker... en voor Igor Sijsling en Robin Haas in het dubbelspel. Sijsling doet nog wel mee in het enkelspel en treft morgen Tommy Robredo. Hij is niet bang voor de Spanjaard, want Sijsling zit goed in zijn vel. Ik heb absoluut het gevoel dat ik goed zou spelen en... Uh... Ik, uh, ik sta met een hoop vertrouwen op de baan en uh, ik speel lekker mijn eigen spelletje. Behalve Zijsling komt straks ook Timo de Bakker nog aan het woord. En nemen we de redelijk verregende dag door met onze verslaggever in Parijs. Jong Oranje verzamelde vanmorgen op Schiphol. De ploeg van bondscoach Cor Pot vloog naar Israël, waar volgende week het EK begint. Bij de spelers ook uh, op het laatste moment ingevlogen Danny Hoessen. Ik kreeg uh, zaterdag een telefoontje dat ik uh, ja, mijn maandag moest melden. Gisteravond uh, gisteravond pas om half elf uh, bij de groep aangesloten. Dus ja, uh, yeah, last minute. En verder waren we vandaag ook bij de training van de Nederlandse handbalvrouwen. Tot elf uur is dit NOS Langs de Lijn. Volgende week zaterdag worden in Hengelo opnieuw de Fanny Blankers Koen Games gehouden. De 31ste keer, maar mogelijk ook de laatste keer. Het voortbestaan van de grootste Nederlandse atletiekwedstrijd is in gevaar... omdat het stadion dreigt te verdwijnen. Leon Haan sprak erover met Hans Kloosterman, de directeur van de FPK Games... en vroeg hem het probleem uit te leggen. Nou, het probleem is dat uh, de gemeente uh, een tekort heeft op haar begroting... ...en bedacht heeft dat ze wil gaan voetballen in het uh, FBK-stadion. Daar een onderzoek naar heeft laten uitvoeren en toen bleek dat de combinatie slecht kon. En toen maar uh, het voorstel gelanceerd heeft om het uh, stadion te verkopen aan FC Twente. In hoeverre is er tegen grootmacht voetbal op te boksen? Nou, natuurlijk is er tegen grootmacht voetbal op te boksen. Uh, de FBK-games zijn een uitdankbord voor de gemeente Hengelo. Uh, de Hengeloze politiek uh, is ook nog lang niet overtuigd van het feit dat dit moet, zou moeten gaan gebeuren... Um, ook in de sportwereld komt op dit moment een hele beweging op gang. Het zou echt verschraling van de topsport zijn als het uh, FBK-stadion zou verdwijnen. En daarmee dus de FBK-games. Um, uh, dus nee, ik, uh, ik ben er nog lang niet van overtuigd dat, uh, dat volgend jaar de FBK-games ook niet gewoon doorgaan. Denk je dat er bij de gemeente enige twijfel gerezen is na de laatste paar edities... waarbij er minder publiek in het stadion zat en er iets wat ja, mindere prestaties werden neergezet? Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Het is een van de redenen dat wij dit jaar naar de zaterdagavond gegaan zijn. Omdat wij op zaterdagavond toch denken... dat we veel meer publieksbeleving kunnen leveren... dan op de zondagmiddag. Uh, we hebben een aantal andere dingen rondom de FBK Games georganiseerd... die, uh, die daar ook bij bij moeten dragen. Uh, dus dat, zal, dat, dat soort dingen spelen natuurlijk zeker een rol. We hebben ook gezegd... Uh, 2013, 8 juni... de bak moet gewoon vol. Dus wij moeten laten zien aan de politiek... aan Nederland, aan Sport-Nederland... dat atletiek leeft in Nederland... en dat, uh, dat 15.000 toeschouwers... kunnen ...genieten van een prachtige wedstrijd. Wat kunnen jullie doen als, als organisatie van de FBK Games... ...om ervoor te zorgen dat deze wedstrijd overeind blijft? Er zijn een paar dingen die wij kunnen doen. Uh, allereerst uh, moeten wij laten zien dat topatletiek leeft in Nederland... Uh, ...topatletiek leeft in Hengelo... Uh, ...en dat we een prachtige wedstrijd neerzetten op 8 juni. De beste reclame is een topwedstrijd op 8 juni in een bruisend stadion. Dat is één. Het tweede is, is dat wij uh, samen met de gemeente en met FC Twente... Uh, ...na gaan denken over alternatieve uh, exploitatie van dit stadion. Want ik ben ervan overtuigd dat dat wel degelijk kan. Het stadion wordt veel gebruikt voor atletiek, s'avonds, trainingen, et cetera. Er zijn hier drie atletiekverenigingen die gebruik maken van het stadion. Maar het stadion zou ook overdag en op andere momenten veel beter geëxploiteerd kunnen worden. Daar is geen onderzoek naar gedaan. En daar zou ik heel graag samen met de gemeente en met de FC Twente aan werken. Dat zei Hans Kloosterman, FPK-directeur. We praten verder over de problemen van de FPK Games... met Ellen van Lange, atleet, manager nu en al langere tijd... medeverantwoordelijk voor het deelnemersveld in Hengelo. Ellen, goedenavond. Goedenavond. Uh, je hebt de persconferentie vandaag bijgewoond. Met wat voor gevoel zat je daar? met uiteraard een, een heel gemengd gevoel, want we waren daar natuurlijk om het zelf voor 8 uur te presenteren, maar we wilden het uiteraard ook graag de kans aangrijpen om de situatie rond het stadion uit te leggen en, uh, en de aandacht voor te vragen. Want ja, dat is natuurlijk gewoon schrikkelijk. Ja, heb je begrip voor de argumenten van, van de gemeente? Laten, nee. we, laten, we, laten we beginnen met, met het geld, hè? want daar heeft het natuurlijk ook mee te maken. Ja. Kijk, ja, ik, ik snap dat ze moeten bezuinigen, dat moeten zoveel gemeentes. Maar de vraag is ten eerste of ze wel op die, deze manier gaan bezuinigen. Want de plannen van FC Twente die laten absoluut geen duidelijk financieel plaatje zien. Dus het is helemaal niet zeker dat het daad, daardoor ook daadwerkelijk bezuinigd wordt. En daarbij, het gaat natuurlijk om veel geld. 280.000 euro is heel veel geld. Maar dat is natuurlijk niet het einde van de wereld. Het is natuurlijk heel raar dat een gemeente eigenhandig een sport in een regio de nek om wil draaien... Voor 280.000 euro. Dat, dat, dat is vind ik echt onbegrijpelijk. Ja, hebben ze, zijn ze wel altijd uh, vriendelijk geweest uh, voor jullie? Natuurlijk, ze zijn altijd vriendelijk geweest. Ze zijn ook altijd op de wedstrijd zelf geweest. De contacten zijn ook altijd heel goed geweest. Daarom is dit toch ook een redelijk verbazingwekkend dat dit nu gebeurt. Ja, en, en het argument dat, uh, dat het stadion gewoon niet vaak genoeg gebruikt wordt... en als FC Twente uh, er eigenaar van wordt, nou tussen haakjes... dat het voetbal uh, veel vaker profiteert van het stadion. Is dat een argument waar je iets mee kan? Nee, want we wekelijks trainen er duizend atleten. Dat is niet niks. En daarbij heb je natuurlijk de FBK-gibs... maar er worden ook een heleboel andere atletiekwedstrijden georganiseerd. En natuurlijk, zoals ons kloosterman ook al zei... kun je nog kijken naar een betere en andere exploitatie. Ja. Maar om maar meteen die atletiekbaan eruit te gaan trekken... en de voetbal in te gaan doen... dat, is natuurlijk, dat gaat wel heel erg ver. Ja. Heb je, kan, je, kan je nog iets doen... Ja, we zijn natuurlijk bezig om de politiek te proberen overtuigen dat dit een ontzettend verkeerde beslissing is. Ja, dat is natuurlijk wat we doen. En ook de mensen in Nederland laten weten van, ja, dit kan eigenlijk niet. En daarbij ontvangen we ontzettend veel steunbetuiging. En hopelijk kunnen we daarmee ook de gemeenteraad overtuigen dat dit geen goed idee is. Ja, dus jullie gaan in gesprek met de gemeente. Zo moet ik dat zien. Jullie gaan ze op bezoek. Ja, ja. Is hier ook nog een rol weggelegd voor de Unie voor NOC-NSF? Ja, uiteraard. De atletiekunie heeft ook al het standpunt duidelijk gemaakt. En die gaan ook in gesprek met het college. Dus uh, kijk, het is allemaal redelijk onverwacht gekomen dat deze kant op gegaan wordt. Want mm -hmm. in eerste instantie werd toch meer gedacht aan, aan een combinatie. Maar FC Twente heeft laten weten dat ze daar niet in geïnteresseerd zijn. En de gemeente is daarin meegegaan. Dus nu moet er natuurlijk wel even echt actie ondernomen worden. Ja. Betekent dit nou echt het einde van de FPK-games? Of is er ook een doorstart denkbaar... Op een, op een andere atletiekbaan. Bijvoorbeeld uh, uh, in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nou, in het Olympisch Stadion gaat op 31 augustus een wedstrijd plaatsvinden. Mm -hmm. de, maar dat staat volledig los van de FBK Games. Dat kan natuurlijk ook gewoon allebei. Iedere, iedere stad kan een wedstrijd organiseren. En het zou alleen maar mooi zijn om meerdere atletiek evenementen in Nederland te hebben. Ja. De FBK Games staat daar volledig los van. En als, ja, als het FBK Stadion als die wordt verbouwd en de atletiekbaan wordt eruit gehaald... Ja, dan is de FBK Games echt voorbij. ja. Dus het is niet denkbaar dat dat dan op een andere uh, atletiekbaan gehouden wordt? Nee, dat kan eigenlijk niet. Nee. Nee. Kun jij aangeven hoe belangrijk die FPK-games zijn... voor Nederlandse atletiek en voor, en voor de Nederlandse atleten? Ja, dit is ontzettend belangrijk. De hele atletiekgeschiedenis ligt... ...deels bij de FBK Games... ...als je ziet hoeveel Nederlandse records dat zijn gelopen... ...hoeveel Nederlandse atleten zich daar hebben kunnen meten... ...met de internationale top... ...om op die manier klaar te zijn voor toernooien... ...bijvoorbeeld, of om limieten te halen... ...ja, daarin is de FBK Games zo belangrijk geweest... ...en is dat nog steeds. Ja. Dus daarom is dat, ook, is dat ook onvoorstelbaar. Ik heb zelf, ik heb er ook een Nederlandse record gelopen... ...ik heb ook ooit, toen ik jong was, uitgekeken... ...van, goh, als ik daar ooit zou kunnen lopen... ...als ik niet daar kan meten met de internationale top... ...ja, dan kom ik ergens... En ja, daarom is dat zo belangrijk. En ook in het Hengelo, natuurlijk in de hele regio leeft, dat zo ontzettend. Ja, maar deze wedstrijd is internationaal ook een grote wedstrijd, hè? Ja, absoluut iedereen. Internationaal ook alle atleten, die hebben het altijd over de FBK-teams, maar dan in de zin van Hengelo. Ja, ik, zag, praten... ik zag. nu een, een, een tweet uh, van uh, Heile Gebrselassie. Ja. Die uh, stuurde. I cannot understand that Hengelo considers to throw away such a world class athletics event. Ja. Um, ja. Uh, is, ja, heb kan... je meer reacties gekregen van grote atleten? Ja, en, en wij, zijn, wij zijn op dit moment ook nog bezig om meer reacties te krijgen, natuurlijk. Want als je het vertelt in het buitenland, niemand snapt dat. Want iedereen kent Hengelo van de Atletiek. Ik bedoel, waar kent men anders Hengelo van? Men kent natuurlijk niet Hengelo straks van het voetbal. Want dat is Enschede en Twente. Ja. Dat is niet Hengelo. Hengelo kent men van de Atletiek. En is internationaal ook zo. Hengelo is zo bekend geworden door de atletiek. Ja, ja niemand snapt hier iets van. Eind volgende week is het, hè? 8 juni. Dan, ja. Uh, ja, misschien dus voor het laatst in, in Hengelo. Gaan jullie daar nog een soort actie voeren? Ja, ik, we zijn wel met, uh, met ideeën bezig, maar we willen er op dit moment nog niet aan denken dat het ook echt voor het laatst is. We gaan er gewoon vanuit dat het gaat lukken om de SBK kamp te behouden. Ja. En het mooiste signaal is natuurlijk dat, je, dat, dat er gewoon een vol stadion zit. Hè? Want dat was wel echt een probleem, dat er te weinig publiek zit. Ja, het, het, het was iets minder de laatste jaren. Maar ja, Hans Klossel heeft ook uitgelegd... dat is een reden dat we naar de zaterdagavond gaan. Dat we dan denk ik wat meer publiek te kennen te krijgen. Maar ja, dat is wel een tendens die je overal in de wereld ziet. En dat is iets waar Hengelo dus nu ook last van heeft de laatste twee jaar. En ja, dat is natuurlijk uit de zoveelheid. En daar moet ook wat aan gedaan worden. En we hopen ook echt dat we op zaterdagavond... achter jullie natuurlijk voorzitten. Ja, nog, nog even tot slot. Hoe groot acht je de kans dat de fpk claims blijven bestaan in Hengelo? Ja. Moeilijk, hè? Ik vind het heel erg moeilijk. Ik, uh, ik, zou, ja, ik hoop het heel erg. Ik kan er moeilijk een presentatie voor geven. Uh, je bent nog zeer optimistisch, hè? Ja. Dat, is, dat heb je duidelijk overgebracht. Dank je wel, Ellen van Lange. Graag gedaan. Drops van Womack and Womack. Heb ik toch altijd een associatie met het EK van 1988... toen uh, Nederland door de grachten ging? Maar misschien heb ik het helemaal mis. Timo de Bakker is op Roland Garros gestrand in de eerste ronde. Hij was niet opgewassen tegen de Zwitser Stanislas Wawrinka. Verloor in vier sets. Mark Brasser, Brasser sprak zojuist met Timo de Bakker. Timo, voelt dit als een uh, gemiste kans?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 Je laatste game, uh, je haalt die game daarvoor, haal je vrij makkelijk binnen. Je, je, je kan naar een tiebreak toe, dan open je met een dubbel fout en, en, je, en je mist de drie forehands geloof ik in die game. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, de druk komt er toch op. Ik, uh, ik mis mijn eerste services waar ik die game daarvoor alleen mijn eerste services uh, maakte. Ik mis dat eerste services, je wil, je wil niet onder druk komen zeggen, maar dus je probeert toch de aanval te zoeken. Hij uh, komt gewoon met, uh, met diepe goede slagen en uh, ja, zonde.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 Ja, zo is het. Maar net. Dat zei Timo de Bakker direct na de wedstrijd. We praten nog even uh, verder over die wedstrijd uh, met uh, Jan Roels. Jan, goedenavond. Goedenavond, Dion. Goedenavond. Uh, de bakker dus in vier sets eraf. Mm -hmm. Wat vind je eigenlijk van zijn reactie? Hij zegt uh, ja, zonde, Bye. lichtelijk ja. balen. Uh, ik wat? vind het wel volwassen. Ik ja. vind het wel volwassen. We hebben hem wel eens anders horen praten. En hij kan ook terugkijken op een goede wedstrijd, vind ik. Werd kritisch uh, ondervraagd door Mark Brasser en terecht. Uh, want hij had wel een aantal kansen hoor. Zeker ook in de eerste set om het gewoon. Uh, om die eerste set binnen te halen. het in de eerste set, breek in de tweede set. De ja. derde set was daar die ommekeer, stond hij gewoon ook heel goed te spelen. Maar het is, het is ervaring, hè. Hij, hij zei het al, hij heeft gewoon niet zoveel wedstrijden op dit niveau gespeeld. Ja, hij heeft zelf veel challenges moeten spelen in Zuid-Amerika om weer naar die top 100 te komen. Dus om punten te gaan verzamelen, hij heeft in Santiago gespeeld, in Ecuador. Rotterdam eh, verloor hij van Federer. misschien weet je dat nog wel. Ja. En in Australië komt hij dan niet door de kwalificatie. Rome komt hij niet door de kwalificatie. Om dus tegen toppers te kunnen spelen. En om dus dat wedstrijdritme te kunnen opdoen. En dan staat hij hier ineens uh, op baan 1, op Roland Garros... tegen Wawrinka, die de laatste tijd uitstekend goed, Dion. Want uh, hij doet het uitstekend. Hij heeft uh, de finale gespeeld in Madrid tegen Nadal op Greffel. Uh, nou, dat is een topprestatie voor Wawrinka. Niet voor niets een top-tien-speler. Uh, gaf op in Rome voor zijn partij tegen Dolko Polov. Hij was geblesseerd aan zijn dijbeen. Dus ik dacht nog, van, nou ja, als het een vierde of vijfde setter wordt... misschien krijgt hij daar last van, krijgt Timo de Bakker kansen. Maar zover is het dus nog niet gekomen. Maar uh, uh, over het algemeen genomen uh, uh, vind ik dat, dat de Bakker... met, met opgeheven hoofd uh, uh, Roland Garros kan verlaten. Zeker nadat hij wat hij allemaal niet heeft meegemaakt uh, de afgelopen twee jaar. Hij is zelf uit het dal geklommen, heeft een goed pad gekozen, denk ik... Om op Greffel te gaan spelen in Zuid-Amerika. En zie daar goede wedstrijden tegen Wavrinka. Net niet genoeg. Jammer, maar dat was ook wel een beetje ingecalculeerd. Maar is, is dat dan, uh, laten we zeggen, het grote verschil tussen Wavrinka en, uh, en de bakker? De ervaring? Nou, het is, kijk, de, je kon ook wel op bepaalde momenten zien dat de bakker natuurlijk in die top 50 heeft gestaan. Hè? Laten we wel weten. Ja. En dat het natuurlijk nog steeds een groot talent is. Zijn ja. voorhand, zijn service, zijn voetenwerk blijft natuurlijk een manco. En het is een jongen die nu uh, ja, zijn boontjes moet doppen. Er is eigenlijk geen geld voor een, voor een vaste coach. Hè? Want dat, ja, ze moeten maar zien rond te komen. Iedereen denkt de tennisers zijn rijk. Maar Timo de Bakker staat 95 op de wereldranglijst. Dan, ja, dan ben je niet rijk. Dus hij moet het een beetje zelf doen. Zijn, zijn trainingspartner zoeken. Zijn eigen pad uitstippelen. En ik vind dat op basis van de wedstrijd die ik nu heb gezien. Vind ik dat hij daarin is gegroeid. En dat hij zo langzamerhand de, de echte prof wordt. die hij vier jaar geleden had moeten zijn. Anders was hij nooit zo ver weggezakt uh, uit, die, uit die top 50. Ja. En nu is, nu is hij op de weg terug. Dus ik vind het een heel positief signaal. Hij had natuurlijk uh, wat domme momenten. Uh, waardoor hij uh, ja, de wedstrijd uiteindelijk toch wel heeft weggegeven. Maar hij had er zelf ook een goede verklaring voor in het interview, vond ik. Hij is dus weer op de weg terug. Kun jij zeggen hoe die, die comeback dan nu weer te verklaren is? Nou ja, door hard te werken, door ja. gezond te leven... door de topsporter te zijn die hij dus, wat ik net al zei... drie jaar geleden had moeten zijn. En daar heeft hij van geleerd. Maar hij is nu 24 jaar. Hij weet dat dit zijn laatste kans was... He, om terug te komen naar, naar de top 100. Dat is hem nu gelukt. Hij speelde voor het eerst sinds 2011 weer een Grand Slam. De laatste was in US Open in 2011. Nou, dat vind, ik, dat vind ik, een pluspunt. En hij verdient hier weer aardig wat geld. Um, ja. Dus uh, ja, een Wimbledon kan hij gaan spelen. Daar ook wat punten pakken. Dus, uh, maar het talent is er nog. Dat vond ik mooi om te zien. Het talent is er natuurlijk altijd geweest. Ja, en zijn service Jan. Want daar kan hij. Ik denk dat niemand het leuk vindt als die service loopt. Om ja, tegenover Timo nou, de Bakker te staan. Nee, precies. Is een wapen geweest en zijn ja. voorend en, en een dropshot fantastische momenten. Kijk, uh, hij nam natuurlijk wel eens risico met de dropshot in die eerste twee sets. Hè, en dat waren niet de meest geschikte momenten. Maar uiteindelijk is het rendement van het dropshot tegen, tegen Wawrinka enorm hoog in, in de derde en ook in de vierde set. Dus uh, het is een wapen van hem. Dat moet hij ook wel blijven spelen. En een gecamoufleerde voor- hen dropshot. Ik zei in mijn commentaar voor de televisie uh, uh, vanavond dat het een beetje lijkt op dropshot van Federer. Wie nou de dropshot van elkaar heeft geleerd, weet ik niet. <lacht> maar uh, uh, daar lijkt hij een beetje op. Gecamoufleerde Denk je dat er een klap komt en dan haalt hij het racket onder de bal door en komt er een heel mooi dropshot. En daarmee maakt hij het Wawrinka heel lastig. Even uh, Timo de Bakker laten gaan we naar Robin Haas en Igor Seisling. Die hebben uh, vandaag gedubbeld en dat ging mm -hmm. niet goed. En dat, dat verbaast mij enigszins. Ja, mij niet. Uh, we hebben natuurlijk allemaal die Australië Open in ons hoofd, die finale. Ja. Maar dat was, een, dat was een, een verrassing. Toen lagen ze ook al uit het enkelspel. Misschien Jongens, ben ik daar een beetje in blijven hangen, ja. Ja, precies, Dion. <laughs> en, uh, uh, het leven gaat verder. En, uh, en, en hier focussen ze zich natuurlijk op het enkelspel. Zowel Hazen als Zeiseling hebben de eerste ronde gewonnen. Ja. En, dan, en dan moet je zo'n dubbelpartijtje... Uh, uh, uh, ja, dan moet je toch ook een beetje zien als een, als een, als een trainingspotje... Uh, uh, tussen die twee uh, enkel partijen door die er komen. Ze verloren van Kas en Marag, een Duitser en een Oostenrijker. 7-6 eerste set uh, Haas en Zijsling, dan 4-6 en 3-6 voor Kas en Marag. Ja, ik denk niet dat ze daar ook maar één minuut van wakker liggen... Um, ik moet eerlijk zeggen, heb ze niet gesproken. Want uh, Timo de Bakker speelde op dat moment. Um, maar uh, zij gaan voor hun enkelspel. Het is vele malen belangrijker. Ja. Uh, vandaag nogal wat buien in Parijs. Het was weer heerlijk. Uh, il pleut à Paris. Ah oui, ah oui. Uh, oui, oui. Ze, ze lopen denk ik enorm achter. Hè? Nou, dat valt wel mee. Er is uiteindelijk toch uh, lang doorgespeeld. Ik, hm. ik, ik vermoed dat er zo'n 15 partijen uh, uit het schema zijn gehaald. Dat waren de laatste partijen van vandaag... En je ziet nu in het schema van morgen dat die hier en daar ertussen worden ge gemoffeld. Uh, dat dat vallen we mee. Ik heb je twee dagen echt alleen maar regen, kan er helemaal niet gespeeld worden. Dan heb je een probleem. Maar dit, dit lost zich in de, in, in, de, in de rest van de week wel op. Morgen geen topweer, geen topzomer, ook niet in Parijs. Maar wel droog. Uh, dus ik denk dat er gewoon de hele dag gespeeld kan worden. Uh, dus dus dat, dat weer levert voorlopig geen problemen meer op. Veronderstel ik, maar ik ben ook geen meteoroloog. Neem ons nog even mee naar bijvoorbeeld Novak Djokovic, die heeft ja. vandaag wel gespeeld. Ja, vanuit mijn ooghoek heb ik die <laughs> zien spelen, want Timo de Bakker speelde ook op dat moment. Uh, maar hij had het lastig in de eerste set tegen David Cauvin. die kleine Belg die hier vorig jaar als lucky loser de vierde ronde haalde op Roland Garros en toen verloor van uh, Roger Federer. En uh, volgens mijn Belgische collega toen een beetje naast zijn schoenen is gaan lopen het afgelopen oh. jaar. Um, uh, hij maakte het Djokovic heel lastig in de eerste set. Die ging met 7-6 naar de Servier. Djokovic dus als eerste geplaatst hier in Parijs. Tweede set 6-4 voor Djokovic en derde 7-5. Een lastige binnenkomer voor de Servier, maar dat gold gisteren ook voor Nadal. Uh, die redden het ook en Djokovic vandaag dus ook. Nou, en dan nog even naar morgen. Dus bij uh, goed weer, wat gaat er gebeuren? Igor Sijsling tegen Kijk. Tommy Robredo. En Robredo, geblesseerd geweest op de weg terug. En natuurlijk een hele, hele degelijke greffelspeler. Op baan vijf, na drie vrouwenpartijen. Dus na nou, ijzerweden dienende, laat ik zeggen, half vijf gaan ze de baan op. Um, uh, en ik geef Zijsling kans. Uh, want als hij gewoon goed serveert, dan is die service voor Robredo ook heel lastig. Uh, als hij met het zelfvertrouwen speelt zoals hij tegen Meltzer speelde... dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan, dan moet dat geen probleem. Nou, nee, nee, dat moet ik niet overdrijven. Maar dan <laughs> moeten er echt kansen liggen voor, voor Zeisling om uh, te winnen. Morgen tegen uh, Robredo. En verder hebben we ook nog Joel Fritzonga tegen Niminen. En Federer komt op de baan tegen de Varman de Indier. Dat zijn in een notendop de belangrijkste partijen. En Serena Williams, want we mogen de vrouwen niet vergeten hier. Caroline tegen Karina Garcia. Of Garcia de Française. Dankjewel Jan, tot morgen. Wij gaan nog even uh, verder met tennis. Want uh, Igor Sijsling heeft dus de tweede ronde bereikt. ten koste van die Oostenrijker Jurgen Meltzer. En morgen speelt hij tegen Tommy Robredo. Daar kan hij zich nu helemaal op gaan focussen. Want we hebben het er net over gehad in het dubbelspel. Is Sijsling al na één ronde uitgespeeld? En Matthijs Westraat sprak net met hem. Igor, ja, wat kun je hiervan zeggen van deze nederlaag? Um, dat het baal is en dat je hebt verloren en dat je niet meer in de dubbel uitkomt. Waar heeft het hem vooral in gezeten vanmiddag? Um, nou ja, in verschillende aspecten. Die jongens begonnen naarmate de wedstrijd uh, voortduurde iets beter te spelen. Ik had het gevoel dat wij iets wegzakten. Ik was niet helemaal tevreden over mijn netgame. En ik maakte ook te weinig returns. Dus, uh, yeah. Hoe groot is die teleurstelling nu dan? Nou, die is altijd groot na een verloren wedstrijd. Um, ja, op het moment dat je een wedstrijd verliest, dan, dan baal je. En, en je wil nog verder uitkomen in zo'n toernooi en, uh, en meer wedstrijden spelen. En uh, nu houdt het op. Zit daar qua teleurstelling ook verschil in tussen een, een dubbel of een enkel bijvoorbeeld? Uh, nou ja, in principe beschouw ik mezelf als een singelaar en, en, en focus ik op de single. Dus op het moment dat ik een single heb verloren is de teleurstelling nog groter, ja. Nou, dan maar even van de positieve kant bekijken. Het maakt in ieder geval de weg vrij voor alle focus op, uh, op Robredo. Hè, nu? Ja, dat klopt. Uh, ik hoef nergens anders meer aan te denken dan uh, aan die wedstrijd. En uh, dat ga ik dan ook doen. Je zit lekker in een flow. Het gaat goed. Um, ja, we kunnen allerlei dingen aanhalen, maar er is een stijgende lijn. Dat is belangrijk. De Australië de dubbel. Uh, uh, vorige week uh, in Düsseldorf ging het nog hartstikke goed. Halve finale. Had je zomaar kunnen winnen. Um, hoe voel je je? Ik bedoel, heb je ook het gevoel dat je echt in die, in die flow zit, in die stijgende lijn? Ik heb absoluut het gevoel dat ik goed sta te spelen. En, uh, ik, uh, ik sta met een hoop vertrouwen op de baan en uh, ik speel lekker mijn eigen spelletje. Uh, dus ja, dat, dat, uh, dat gaat goed, absoluut. Ja, maar hoe groot is het aandeel van jouw coach daarin, jou, jouw coach Munoz? Uh, nou, dat weet ik niet zo goed. Ik bedoel, we werken nu al 15 maanden samen en uh, het gaat nog steeds hartstikke goed. Dus... Uh, ja, het is iets dat we samen doen en waar we samen naar op zoek zijn, zo'n flow. En, uh, uh, nu gaat het goed. Ben je gewoon simpelweg een laadbloeier? Uh, nou ja, dat weet ik niet. Dat mag jij beantwoorden. Uh, ik heb wel eens de statistiek gezien van uh, degene die... Uh, of wat de leeftijd is van degene die top 100 uh, binnenkomen. En uh, dat was volgens mij 24.7 ongeveer. En daar zat ik ook ongeveer op. Dus uh, wat dat betreft ben ik gemiddeld. Ja, want... Je stipt het terecht aan. Het is ook een beetje een tendens. Hè? Het lijkt wel op steeds meer oudere spelers tot de top 100 boarden. Nou, Ik denk gewoon dat het niveau heel erg sterk en breed is. En uh, uh, ja, dat er een hoop goede spelers zijn. Dus de, de, de, dat je zomaar even op je 17e, 18e de top 100 en, en verder binnen stormt. Uh, dat is uh, toch iets minder van deze tijd. Even over, uh, in het algemeen, hè, even over de toekomst. Wat, wat worden jouw belangrijkste doelen dit jaar? Welke stappen wil jij zetten? Uh, nou, daar ben ik nu op dit moment niet heel erg mee bezig. Ik wil gewoon uh, mijn spel ontwikkelen en, uh, en uh, ik kijk niet zozeer naar ranking. Ik wil gewoon uh, goed tennissen, goed spelen en hoop uh, jongens het, uh, het leven lastig maken op de baan. En uh, dan hoop ik dat daar een mooie ranking uitkomt en, en uh, ja, dan kijk ik ten, ten eerste naar een, een top 50 noteren. Ja. Werkt dat voor jou het beste? Korte termijn visie? Gewoon niet te ver vooruit kijken, stap voor stap? Bij mij wel, ja, absoluut. Ik wil gewoon in het hier en nu zijn en uh, uh, met de wedstrijd van morgen bezig zijn. Uh, ja. Robredo, ja, ja, wat kan je van zeggen? Het is een uh, enorme klasbak natuurlijk. Ja, maar hij speelt uh, goed graveltennis en uh, dat heeft hij over de afgelopen jaren laten zien. Ook uh, dit jaar op gravel doet hij het weer goed. Uh, ik, ik zal aanvallend moeten spelen. Ja, druk je kans eens uit in percentage? Ik ga voor een uh, 60-40 voor Robredo. Sport en muziek. Tot 11 uur. NOS Langs de Lijn met Theone de Graaf. Nog iets uh, verder terug in de tijd. 1964, daar heb ik toch iets minder associaties bij. My Guy van Mary Wells. Het EK onder 21 komt steeds dichterbij voor Jong Oranje. Vandaag vertrok de selectie naar Israël, waar het toernooi gehouden wordt. Edwin Cornelissen zag Jong Oranje vertrekken vanaf Schiphol. Het is rond kwart over negen als de selectie van Oranje arriveert bij Schiphol. Met de bus. De spelers stappen de bus uit... Gekleed in een uh, grijs truitje voor de reis. En één speler in het bijzonder moeten we toch eventjes aanklampen hier. Dat is Danny Hoessen, de vervanger van Locadia. Die af moest haken met een blessure. Hey Danny. Ja, zo zit je er dus ineens bij hè? Ja klopt. Ik kreeg uh, zaterdag een telefoontje dat ik uh, ja, mijn maandag moest melden. En uh, gisteravond pas om half elf uh, bij de groep aangesloten. Dus ja, uh, yeah, last minute. Je stond uh, min of meer op de reservelijst eigenlijk hè? Hield je er toch desondanks wel rekening mee dat je wel zou kunnen gaan? Jawel, daar moet je altijd mee rekening houden. Dat uh, had de Bondscoach ook verteld aan mij. En, uh, dus ja, ik, ja de, de kans was klein, maar uh, je moet er wel rekening mee houden. En, uh, ja, gelukkig voor mij is die kans wel gekomen nu. Ja, want, uh, ja, wat ging er door jou hoofd toen je dat beslissende telefoontje kreeg van, uh, van Koppel? Dat ging me door mijn hoofd. Ja, ik ben daar best wel nuchter in. Dus ja? Uh, ja, ik, ik heb er wel hartstikke zin in. En, uh, ik weet nog niet wat uh, ons te wachten staat, want uh, ik heb nog nooit meegemaakt zo'n toernooi, maar uh, ik heb er wel heel veel zin in. Ik kan me wel voorstellen dat even omschakelen was, eerst ja, de teleurstelling toch van het afvallen en vervolgens er toch weer bij zitten. Ja, maar dat is voetbal hè. Eén ja. moment is teleurstelling, ander moment is blijdschap. Dus uh, nee, maar was ook zeg van, uh, die teleurstelling die, uh, verdwijnt snel als je daarmee opgeroepen wordt. Ja. Wat verwacht je van het toernooi? Want uh, ja, het volk verwacht wat van jullie? Natuurlijk, ja, ik bedoel als je de spelers ziet rondlopen, dan uh, is er enorm veel talent. En, uh, ja, ik, we gaan sowieso voor de titel en uh, ja, we gaan alles aan doen om uh, die titel naar huis te nemen. U dient vloeistoffen bij de security check apart aan te bieden in een doorzichtig plastic zakje. En terwijl wij staan te praten, is de rest van de selectie alvast doorgelopen naar de incheck Bali, aangesloten in de rij met wachtenden. Opvallend: geen handtekeningenjagers, geen publiek. Het gaat eigenlijk in alle rust. Dan komen we ook tegen Ola John, net terug uit Portugal, pas sinds gisteren bij de selectie. Een zwaar seizoen gehad met Benfica met een teleurstellend einde. Tweede in de competitie, tweede in de beker, tweede in de Europa League. En hoe kom je dan hier aan bij Oranje? Ja, goed, uh, leuk team, goede spelers. Ook blij om weer natuurlijk in Nederland te zijn. Ook uh, een mooie taak om uh, uit te voeren eigenlijk in Israël. Moet je wel de knop even omzetten? Want uh, ja, toch een beetje hè, in de slotfase misgegaan bij, uh, bij Benfica alles. Ja, tuurlijk, knop omzetten, het is een ander team. Ook, uh, andere, ja, eigenlijk dezelfde doel maar andere team. Nieuwe spelers, jongere spelers. Maar vooral goede spelers, dat is natuurlijk ook moeilijk. Uh, het is niet altijd makkelijk om met heel veel goede spelers te spelen. Niet voor het trainen. Dus uh, die knop moest wel omgezet worden natuurlijk. Omdat je zo'n zware week hebt gehad. Zware twee weken, lang maar zo zeggen. Dus. Hoe doe je dat, die knop omzetten? Ja, dat gaat al vanzelf. Als je hier bent, weet je al dat je... Heeft wat andere mensen om je heen? Andere mensen om je heen. Je weet al dat je andere dingen moet doen natuurlijk. Uh, andere teamgenootje moet ook aan hun wennen natuurlijk. Dus dat zien we ook, ook wel op de trainer, dat je elkaar nog niet echt heel goed kent. Ja, je hebt een zwaar seizoen natuurlijk wel achter de rug, een lang seizoen ook. Uh, wat dat betreft, zo'n toernooi, is dat dan wel heftig om dat dan ook nog te moeten spelen? Ja, heftig is het altijd, vermoeid blijft ook altijd. Maar ja, dat zit eigenlijk in je hoofd denk ik. Ik, denk dat, uh, ja, ik heb zelf rond... Uh, ja, 43 wedstrijden gespeeld, of zo. Dat heeft, denk ik, niemand hier gespeeld. Maar uh, ja, hoort erbij, denk ik. Hoe voel je je dan? Ben je dan moe? Of? Ja, moe natuurlijk. Maar uh, ja, wat ik al zei, zit in je hoofd. Dus uh, daar, daar kom ik wel doorheen. Ja. Wat verwacht je van dat EK? Ja, verwacht wel veel natuurlijk. Uh, goede team hebben wij zelf ook. Maar we spelen zelf ook tegen heel, heel veel goede teams. Mm -hmm. Lastige pool hè? Ja, heel veel Europese topclubs natuurlijk. Maar uh, dat is juist het mooiste wat er is om tegen de beste spelers te spelen. Dus uh, ik kan daar niet op, ik kan daar, uh, niet op wachten, nee. Zo, Jong Oranje is er klaar voor. Eerst om half twaalf vliegen naar Tel Aviv. Daarna door naar Haifa voor een trainingskamp. De eerste wedstrijd op het EK onder 21 is op 6 juni tegen Duitsland. Bijdrage van Edwin Cornelis. Pierre van Hooijdonk keert terug bij Feyenoord. Met ingang van het nieuwe seizoen gaat hij samen met Patrick Lodewijks... het gedeelde belofte elftal van Feyenoord en Excelsior coachen. De split speelde verdeeld over twee periodes vier seizoenen voor Feyenoord. Hij won met de Rotterdamse club in 2002, de UEFA Cup. In 2011 was van Hooijdonk assistent bondscoach... bij het nationale elftal van Turkije en trainer van het Turkse B-elftal. FC Twente moet op zoek naar een nieuwe trainer voor het belofte elftal. Patrick Kluivert heeft besloten af te zien van verlenging van zijn aflopende contract bij de Tukkers. Kluivert, die afgelopen seizoen kampioen werd met het tweede elftal van Twente, vindt dat hij toe is aan de volgende stap in zijn trainersloopbaan. En doelman Sonny Stevens speelt de komende vier jaar voor FC Twente. De 20-jarige keeper komt over van FC Volendam, waar hij nog een contract tot medio 2015 had. En dan verlaten wij de sport en gaan wij naar de eindexamens. Het eindexamen Frans voor het VWO is uitgelekt. Bijna 17.000 scholieren moeten dat examen morgenmiddag maken. Aan de telefoon is de directeur van het college voor examens... dat verantwoordelijk is voor het centraal examen, Geert van Lonkhuizen. Goedenavond, meneer van Lonkhuizen. Goedenavond, mevrouw de Graaf. Wat is er gebeurd? Dat weten wij niet meer, uh, precies, mevrouw de Graaf. Maar wat we wel weten is dat voor 99 zeker... Uh, datgene wat morgenmiddag uh, in de examenzalen bekend had moeten worden... Uh, intussen bekend is geworden op internet. Ja, dat betekent dat het gestolen is. Ja, de, wat, wat, hoe het precies is gegaan, nogmaals, dat, dat weten we op dit moment uh, niet precies. Maar uh, ja, het is, het is openbaar en uh, dat is ontzettend vervelend. Ja, wat zou kunnen? Zou, zou het uit een school gestolen kunnen zijn? Nou, het zijn, wat optreft zijn er natuurlijk uh, verschillende mogelijkheden... maar het heeft op dit moment niet zoveel zin om daarover te speculeren. Dat doen wij op dit moment ook niet. Wij zijn nu vooral aan het kijken naar de mogelijkheden die we hebben... om uh, morgen het examen alsnog door te laten gaan. Of anderszins, daarover gaan wij morgenochtend een beslissing nemen. De morgenochtend wordt een beslissing genomen, maar kunt u ja. mij nu al een beetje op weg helpen? Is er een mogelijkheid dat het examen wel doorgaat? Ja, die mogelijkheid uh, die is er wel. Want um, uh, zoals u uh, zich uh, wel waarschijnlijk kunt voorstellen... Uh, hebben we in dit land ook uh, uh, tweede tijdvakken. We hebben ook uh, nog uh, reserveexamens. En uh, wij zullen moeten onderzoeken welke mogelijkheden... met name welke logistieke mogelijkheden er zijn... om een beslissing te nemen en om te kijken... of we inderdaad morgenmiddag een examen kunnen laten doorgaan. Ja, want er is een noodscenario... Ja, we hebben noodscenario's en die zijn vanavond ook meteen in werking uh, getreden. Dus er wordt op dit moment achter de schermen naastig gewerkt. Een aantal mensen zullen een heel kort nachtje uh, gaan meemaken... Uh, om ervoor te zorgen dat we morgenochtend die gewenste duidelijkheid kunnen gaan Ja, afschaffen. Maar betekent dat dan dat er mensen nu nog nieuwe vragen aan het maken zijn? Nee, nee, nee. nee, nee, of nee, nee alles ligt er gewoon. Voortellen. Nee, het, het, het is inderdaad echt uh, een kwestie van de logistiekexamens. Uh, die, die zijn er wel, maar het gaat er even om dat de, de goede examens op alle scholen liggen. Ja, maar er is, u gaat het morgen beslissen, ik heb het gehoord... maar is er ook een mogelijkheid dat het niet doorgaat? Nou, daarop ga ik nu nog niet vooruit lopen. Um, er zijn uh, verschillende mogelijkheden. Wij gaan ze bekijken. Morgenochtend maken we die beslissing aan u bekend. Ik, ik, ik zit nog even na te denken over hoe dat kan uitlekken. Die liggen dus niet in een kluis. Zo simpel is het tegenwoordig niet meer. Nou, normaal gesproken liggen ze inderdaad wel in een kluis. Uh, de, scho de scholen die ontvangen in de periode voorafgaand aan de examens... Uh, de pakketten met de examens en bergen die in de regel op in een kluis. Hmm. Ja, dus dat is dan gewoon ja. diefstal uit een kluis. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen, ja. ja. Is dit eigenlijk al eens eerder gebeurd? Dit is voor zover ik weet uh, uniek. Dit heb ik uh, zelf nog niet eerder meegemaakt. Niet in mijn uh, loopbaan als, als docent, uh, als leidinggevend op de school. En nu ook nog niet uh, bij het college voor examens. Nee, goed. He, gaat u ook een kort nachtje tegemoet? Dat vrees ik wel, uh, mevrouw de Graaf. <laughs> <laughs> nou, Sterkte en uh, morgenochtend horen wij dus of het examen wel of niet doorgaat. Het examen ja, zeker. Frans voor VWO. Jazeker. Ja. Dank u wel. meneer uh, Geert van Lonkhuizen van het college voor examens. Altijd top 1. langs de lijn. Dat was Love Trip van Chris Berry. Het zijn spannende dagen voor de Nederlandse handbalsters. De selectie van bondscoach Henk Groener moet in een tweestrijd met Rusland... een plaats op het WK in Servië afdwingen, begin december. Makkelijk zal dat niet zijn, want Rusland was al viermaal wereldkampioen... en won op de Spelen van 2008 Zilver. Toch denkt Nederland dat zondag eerst thuis speelt een goede kans te hebben. Een bijdrage van Richard van der Made. Voor de Nederlandse handbalploeg verliep 2012 ronduit dramatisch. Op het Olympisch kwalificatietoernooi in Spanje kwam Nederland één goal tekort voor de Spelen in Londen. En korte tijd later gaf de bond de organisatie van het EK in eigen land om financiële redenen terug. Een hard gelach voor de speelsters die woedend waren. Estefana Polman en eerst Daniek Snelder. Iedereen heeft zoiets van ja, we hebben gewoon al eens voor pech gehad en uh, dat heeft wel een stukje extra bij ons losgemaakt van ja, wij willen gewoon de rest van de wereld laten zien dat ons dat één pechjaar, dat dat ons niet uh, erbuiten heeft gezet en dat wij dus nu gewoon verder gaan en dat wij dus per se nu in Servië erbij willen zijn in december Een Stukje boosheid ook? Stukje boosheid denk ik, ja, een stukje, ja, misschien wel boosheid, ja We zijn er wel sterker door geworden, we zijn we wel één team door geworden en we willen heel graag laten zien dat we het ook gewoon kunnen want we kunnen het ook, we zijn een jong team, we hebben heel veel kwaliteiten, ja we willen gewoon knallen op dat WK en uh, we gaan het ook gewoon doen. Je bent aan de ene kant boos op jezelf. Dan hadden we maar één doelpunt meer gemaakt in Spanje. Dan hadden we er geweest en je hebt een stukje boosheid van... Ja, waarom uh, hebben ze ons niet eerder gezegd dat het EK af is gezet? Dan hadden we in ieder geval nog een kwalificatie kunnen spelen. Maar, ja, die boosheid heb je aan de ene kant afgesloten... en aan de andere kant heb je, heb je nog steeds een stukje gevoel van... ja, we hebben zoveel pech gehad. En die boosheid hoop ik dat die er zondag uitkomt... en uh, positief wordt omgezet voor ons. Ja... Dan ga je bij elkaar zitten en dan ga je praten over hoe en wat. En dan zie je de lot in Rusland. Nou, dan ga je de kop bij elkaar steken en zeggen van nou goed, het is Rusland. En uh, gaan we gaan er tegenaan. En dus zondag staan we daar gewoon. Dus zondag winnen we die wedstrijd. En in Rusland winnen we die wedstrijd weer. Maar zo simpel zal het niet zijn. Rusland is een grootmacht in het mondiale handbal. Driemaal op rij wereldkampioen tussen 2003 en 2009. Toch ziet niet Snelder serieus kansen. Ja, eerst denk je wel, shit, uh, oké, okay, dat is geen optimale loting wat nu. Uh, nou ja, aan de andere kant hebben we wel zelf gezien dat wij de laatste tijd wel steeds beter gaan spelen... en dat we steeds wel beter op elkaar ingespeeld raken. En uh, daarom hebben we ook wel uh, eigenlijk een positief gevoel van... we weten dat Rusland op het moment niet helemaal uh, goed in zijn vel zit. Dat er uh, niet alle speels is uh, lekker, daar zitten ook met de nieuwe trainer. Dus dat heeft voor ons wel uh, gewoon de mogelijkheden als wij gewoon ons goede spel neerzetten... Ze zijn niet meer zo sterk volgens jou als in 2009. Toen ze voor de laatste keer wereldkampioen werden? Nee, uh, veel meiden van toen zijn gestopt. Een uh, hoop nieuwe meiden erbij. Een uh, beetje van mijn lichting en nog jonger. En uh, ook voor die is het allemaal nieuw. En uh, die hebben nog niet de ervaring die dat Rusland van 2009 had. Dus. Uh... Ja, ik denk dat we gewoon een goede kans hebben. We hoeven maar een uh, kleine tegenslag te hebben in de wedstrijd of wat dan ook. En wij uh, jassen er dus zo overheen. Ik, ik ben er niet bang voor. We hebben allemaal een kans. De bal is rond, zeggen ze dan. Niet alleen qua prestaties zijn de verschillen met Rusland enorm. Ook het verschil in stijl en beleving is groot. Estefana Polman. Ja, ik denk dat uh, hun vooral fysiek heel sterk zijn. Wij uh, moeten het echt van onze snelheid hebben. en initiatief in de dekking en... Zolang we dat doen, hebben we alle controle. Daar ben ik niet bang voor. Maar goed, hun, uh, hun hebben veel fysieke krachten. en zijn veel van het schieten, niet van het snelle spelletje. En daar kunnen wij ons vooral uit halen, denk ik. Bij ons, als je het van onze krachten hebt, dan heb je het over snelheid. Over een slim spelletje. Over uh, met heel het team een prestatie die op emotie leeft. En als je kijkt naar het spel van Rusland, dan heb je het vooral over... Uh, Log en uh, met vele schutters erin en, uh, en dan snelle hoeken. En uh, ja, vaak een coach langs de kant die heel erg aan het schreeuwen is... maar weinig emotie van de meiden zelf. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde van wat wij hebben. Dus wij moeten onze kracht gewoon gebruiken en, uh, en er doorheen gaan... en op onze snelheid uh, de gaten zoeken. Vanmiddag oefende Nederland op Papendal tegen Servië. Subtop van Europa en het land waar dus het WK in december wordt gespeeld. Nederland won met 41-34. Aanvallend was het goed, maar verdedigend liet Oranje veel onnodige steken vallen. Volgens Snelder was de onderlinge afstemming bij Nederland niet goed. Ja, uh, ik denk dat het een stukje ongeconcentreerdheid is... en een stukje dat we niet zo goed weten van elkaar wat we verwachten. Dat het een beetje ongeorganiseerd teruglopen is. En um, ja, dan zien we ook dat we even de draad een beetje kwijtraken in de aanval... en dan uh, makkelijk de bal laten, uh, laten vallen en dan uh, snel het tegenaan van de tegenstander krijgen. Een wijze les? Um, ja, misschien wel. Aan de andere kant is het iets wat we wel weten... Um, we hebben er al over gesproken en uh, nou, blijkbaar is het toch nog niet helemaal goed uitgevoerd. Dus uh, we zullen vanavond weer terugkijken en dan uh, daar toch weer over verder praten. En dan morgen weer een nieuwe kans. Alleen het probleem is een beetje, denk ik... Zo zegt ook de bondscoach... Het is het einde van het seizoen. Veel spelers zijn vermoeid. Je zit kort op die zondag tegen Rusland. Ja. Je kunt niet echt met een vast team continu spelen. Nee, maar aan de andere kant... Je weet natuurlijk ook nooit wat er gebeurt voor zondag. Dus als je nu veel, veel aan het wisselen bent... Dan heb je wel ook meiden naast elkaar staan... Waar je misschien normaal niet zo heel veel mee staat. En zo oefen je wel ook gelijk alles. Dus ik denk dat het ook wel zijn voordelen heeft. Maar ja, het is natuurlijk... Maar ja, het is ook voor Rusland het einde van het seizoen. Dus uh, zij zullen hetzelfde probleem hebben. En, uh, ik denk dat als we zondag voor die wedstrijd daar klaarstaan, dat iedereen gewoon uh, vergeten heeft dat er vermoeidheid is. Dan ga je er gewoon voor. Morgenavond oefent Nederland in het Brabantse Boekel opnieuw tegen Servië. En reist dan een dag later af naar Rotterdam. Waar zondag om twee uur in het topsportcentrum het echte werk wacht tegen meervoudig wereldkampioen Rusland. you mess around with men. it's a shame, shame, the way you hurt me, it's a shame, shame. the way you mess around with men. I tried to stay with you, show sure, your love so true, but you won't appreciate the love we tried. Uit 1970 Detroit Spinners, it's a shame. Sergei Bubka heeft zich officieel kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van het Internationaal Olympisch Comité. De wereldrecordhouder Polstok Hoogspring is hiermee de zesde kandidaat om de Belg Jacques Roch op te volgen. Op 10 september kiezen de IOC-leden in Buenos Aires een nieuwe voorzitter. Ranomi Kromowidjojo laat begin volgende maand de Nederlandse kampioenschappen lange baan in Eindhoven schieten. De Olympisch kampioen op de 50 en 100 meter vrij geeft met het oog op de wereldkampioenschappen eind juli in Barcelona. De voorkeur aan een optreden bij een sterk bezette wedstrijd uit het Mare Nostrum in Monaco. En de badmintonners van Amersfoort hebben hun eerste groepsduel op het EK voor clubteams verloren. De Hongaarse ploeg Alarm was in de Franse plaats boven Met 4-3 te sterk voor de Nederlandse landskampioen. Dit was Langs de Lijn van dinsdag 28 mei. Morgen zijn we er weer. Nu gaat het oog op morgen verder met Mieke van der Weij. Goedenavond. NOS Radio 1-journaal. Wat leeft er in de Nederlandse bevolking? Krijgt hij vandaag antwoord op? Elke dag, de vragen bij het nieuws. Hoe gaat de EU, hoe gaan die landen dan controleren wie die wapens krijgt? Op zoek naar de juiste antwoorden. Kunt u wel zeggen hoe lang bijvoorbeeld iemand als Willem Holleder vastblijft? Het NOS Radio 1-journaal. Wat gebeurt hier eigenlijk mee met die pillen in die Vilnisburg? Elke werkdag, van 6 tot half 10. Die gaan eens maar worden verbrand. Zondag. middags van half 5 tot half 7. Ik schets een beeld van wat er dan gaat gebeuren. En zaterdagochtend, van 7 tot half 9. Wat is de balans? Hoe kunnen